Dealer of kijk op Citroën.nl. Citroën creatieve technologie. Dit is radio 1. 10 uur het LOS Journaal. Door Alt Meegens. Er zit paardenvlees in de Chili Concarne van IGLO. Daarom haalt het concern het product uit de verkoop. Iglo had een onderzoek ingesteld naar alle producten waar runvlees in is verwerkt. Bij de Chili, die wordt geproduceerd door het Belgische Lunch. bleek dat er 2% paarden-DNA in de maaltijd zat. Hoewel de voedselveiligheid hier niet in het geding is... is dit duidelijk onaanvaardbaar, zegt Iglo. Staatssecretaris Teven wil dat slachtoffers van misdrijven... zich in de rechtszaal kunnen uitlaten over de straf van de dader. Het is een van de manieren waarop Teven het spreekrecht van slachtoffers wil uitbreiden. Een maatregel die al was aangekondigd in het regeerakkoord. Teven wil ook op andere manieren de positie van het slachtoffer versterken... Zo moet bij de ten van straffen de veiligheid van het slachtoffer nadrukkelijker worden meegewogen. De staatssecretaris wil dat bij verlof of volwaardelijke invrijheidstelling altijd wordt bekeken of er een gebieds- of contactverbod moet komen. Ralf Hamers wordt de nieuwe topman van ING. Hij volgt de huidige topman Jan Homme op per 1 oktober. Hamers is 46 en is op dit moment topman van ING België en Luxemburg. Hij werkt al sinds 1991 bij de bank en verzekeraar. Volgens ING heeft Hamers, geboren in het Limburgse Simpelveld... een geweldige staat van dienst op het gebied van risicomanagement... en in het managen van veranderingen. Aandeelhouders moeten de benoeming nog wel goedkeuren. Frans KLM heeft vorig jaar een onverwacht groot verlies geleden... van 1,2 miljard euro. De omzet nam wel toe met bijna 5%. De Belangrijkste oorzaak voor het verlies zijn de hoge brandstofkosten. De luchtvaartcombinatie moest vorig jaar 7,3 miljard euro uitgeven aan kerosine. 1 miljard meer dan in 2011. Ook verdiende Air france KLM vorig jaar minder aan het vrachtvervoer. En verder vielen de kosten die het bedrijf maakt voor een reorganisatie hoger uit. Volgens topman Hartman van KLM zal de reiziger niets merken van de slechte resultaten. Nou, de reiziger op zich uh, zal alleen maar betere producten zien. Want ik zeg, we hebben nieuwe vliegtuigen, nieuwe stoelen...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 ANWB Verkeersinformatie. vielen op de A10 Ring Amsterdam West richting Den Haag. Tussen Knoop het Koenplein en Westpoort staat 2 kilometer, namelijk. Op de A27 Gorkum richting Utrecht staat een vrachtwagen met pech bij houten. 3 kilometer file staat erachter. De rechterrijstrook is dicht. En de, u hoorde het door het in het nieuws al zeggen. Op de A37 Knoop het Holsloot richting Hogeveen is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is tussen Oosterhesselen en Nieuwlanden dicht.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 Amerikanen zien schaliegas als dé oplossing, maar wij nog niet. Staatssecretaris Fred Teven wil slachtoffers strafeis laten uitspreken in de rechtszaal. Wat vindt advocaat Gerard Spong daarvan? Behalve de kerk vangen ook particuliere illegale asielzoekers in huis op. Ja, ik vind het ook wel gezellig. Anders moet je tegen de stoel praten, hè. En een tochtendhumeur van Gun Jerli. Het is 6 minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Schaliegas winnen op grote schaal en daarmee onafhankelijk worden van energievoorziening van buitenaf. In de Verenigde Staten gaat het hard die kant op. Maar ook bij ons in Europa zit er veel schaliegas in de grond dat we tot nu toe onnodig onbenut laten. Maria van der Hoeven is directeur van het Internationaal Energieagentschap in Parijs. Goedemorgen mevrouw van der Hoeven. Goedemorgen. Um, in Amerika wordt dat schaliegas dus op grote schaal al wel gewonnen. Uh, in Europa niet. Laten we daar een enorme kans liggen? Nou, laten we eerst eens kijken waar we over spreken. We spreken in, in Europa over zo'n uh, zo, zo hoeveelheid van 16 triljoen... Kubieke meter gas, in, in, in, of schaduugas, dus dat is een enorme hoeveelheid. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo simpel om dat zomaar uit de grond te krijgen, te, te krijgen. Het heeft bijvoorbeeld in de Verenigde Staten acht jaar geduurd voordat ze deze industrie ontwikkeld hadden. Mm -hmm. Dus het is niet iets wat je van de ene dag op de andere dag doet. Nee. En als ik kijk naar onze verwachtingen, dan verwachten wij echt niet dat uh, voor 2020 een... Uh, ja, hoe noem ik dat, een relevante productie van schaliegas in Europa zal gebeuren. Omdat, zoals ik al zei, het kost, het kost tijd. Je moet de technische, technische ontwikkelingen doen. Je hebt natuurlijk te maken met, met de omgeving, met uh, het klimaat, met het milieu... en je hebt te maken met ja. regelgeving. Ja. En dat zijn dingen die wij in Europa eigenlijk, eigenlijk nog niet op, op orde hebben. Nee, hoe komt het dat wij daar later mee zijn? Heeft dat inderdaad te maken met uh, alle bezwaren van milieugroeperingen, uh, ook bewoners? Ik bedoel, Borenaarsgas... Het lichtgevoelig, kun je ja, rustig het, zeggen, in Nederland licht, alleen al. Het lichtgevoelig. Waar hebben de Amerikanen komen? daar geen last van? Uh, de ik heb een aantal van deze projecten bezocht. Nou, je hebt natuurlijk in Amerika gebieden waar echt niemand woont echt helemaal niemand waar ja. op een gebied ter grootte van Frankrijk zo'n 600.000 mensen wonen. Ik praat ook over Noord-Dakota en Montana, waar onder andere dit schaliegas gewonnen wordt. Dus die omgeving is heel anders. De geologische formaties in de Verenigde Staten zijn echt anders, zijn gemakkelijker toegankelijk dan, uh, dan in Europa. En men is daar natuurlijk al heel lang geleden begonnen met fracking, uh, met dus dat je eigenlijk dat gas losmaakt uit, uh, uit het gesteente, en met het op een horizontale manier boren. En dat is iets wat daar nodig is. In ja. Europa hoefde dat niet echt, omdat we natuurlijk, we hadden eh, gas uit Noorwegen, een gas uit Nederland en we ja. hadden gas uit Rusland. Ja. Maar kijk naar de gasprijzen op dit moment en dan zie je dat er zich ja, andere ontwikkelingen gaan voordoen. Ja, nou welke dan? Nou, dat er bijvoorbeeld in Polen op dit moment echt gekeken wordt of, dat, of men dat kan gaan doen. Uh, daar is ook uh, een enorme hoeveelheid van dat schaliegas aanwezig. Daar is ook de bevolkingsdichtheid een, een stuk dunner. Daar uh -huh. zie je ook dat men op dit moment bezig is met die industrie op te bouwen. Maar natuurlijk, je moet dat wel op een zodanige manier doen dat je al die uh, problemen rondom het milieu, rondom watergebruik, maar ook rondom de menselijke factor, van tevoren in een en je dan niet door laat verrassen. Ja. Het kan niet zo zijn dat je zomaar een pijp in de grond duwt en begint. Dat nee. gaat niet. Nee, dat zou, dat zou ondoordacht zijn ondoordacht. en misschien ook wel vervelende gevolgen inderdaad ja. hebben. Want die zijn er, dat geeft u niet toe, maar dat hoor ik u ook wel een beetje ja, zeggen. Natuurlijk. Maar daar kunnen we dus op de een of andere manier, als je maar even de tijd neemt, goed onderzoek doet, misschien ook wat investeert, kun je daar wel om, omheen fietsen. Nou, en kan het, het alsnog interessant worden? Je kunt het wel interessant maken, dat klopt. En dat heeft ja. te maken met de hoge gasprijzen op dit moment in Europa. En die verwachten we dat nog lang zal gaan duren. Die uh, gasprijzen in, in de Verenigde Staten die zijn ongeveer een, een kwart... en soms nog minder van de gasprijzen in Europa. Ja. En overigens, dat wil ik wel even kwijt zorgen die lage gasprijzen in de Verenigde Staten ervoor... dat steenkool daar onaantrekkelijk wordt voor de opwekking van de elektriciteit. En die steenkool vindt zijn weg naar Europa en verdringt hier het gas. Van de markt. Dus wij gebruiken hier uh, goedkoop Amerikaans gedumpt ja. steenkool eigenlijk? Nou, uh, goedkoop Amerikaans steenkool, ja. ja. Ja. Omdat ons eigen gas duurder is, waardoor onze gasturbines of op een heel laag pitje draaien of niet draaien. Nog even terug naar uw vraag. Wat, wat natuurlijk moet gebeuren, dat is dat je weet waar je aan begint. En dat is ook de reden dat, ja. dat wij vanuit het IEA zeggen. Kijk mensen, als je echt dat schaduwgas wil gaan ontwikkelen, zorg er dan voor dat die industrie er is. Want die moet ook het vertrouwen van het publiek winnen. Die moet laten zien dat het goed, goed werkt. En zorg ervoor als regering ja. dat je een goede politiek, maar vooral ook een goed toezicht op orde hebt. Ja, maar dat, dat, wantrouwen, dat wantrouwen is natuurlijk wel een probleem, hè, want boren naar gas ligt op dit moment erg gevoelig. We denken ja. alleen al even aan het noorden van Groningen, ja. dat de afgelopen weken regelmatig is getroffen door aardschokken. Ja. Uh, misschien is dat wetenschappelijk gezien onzin om dat te vergelijken, maar goed, zo komt het wel over. In Frankrijk heeft de milieubeweging een verbod op proefboringen naar schaliegas afgedwongen. Ja, ja, dit ziet er niet uit als, uh, uh, nou ja, met wat investeren en onderzoek uh, ja. uh, gaat het tot alsnog toch wel gebeuren. Maar dat hoort u mij ook niet zeggen. Het is je moet je moet behoorlijk investeren, je moet behoorlijk onderzoek doen, ja. je moet een behoorlijk toezichtkader hebben, je moet het publiek erbij betrekken. En je moet ervoor zorgen dat je ook dat wat je wil gaan doen op een op een verantwoorde manier doet, een verantwoorde manier ten aanzien van watergebruik... ten aanzien van het milieu, om maar eens, eens twee zaken te noemen. Ja. Het is dus niet zoiets wat je zomaar kunt gaan doen. Nou, wat we ook zien, dat is dat in, de vereen, in het Verenigd Koninkrijk... op dit moment die, die, uh, dat verbod op schaliegasboringen uh, is opgeheven. Datzelfde zien we in, in, in Zuid-Afrika gebeuren. Maar dat komt alleen maar als je het vertrouwen van het publiek weet te winnen. Ja. En dat is iets waar industrie plus overheid echt hand in hand moeten gaan. Nou is de taak van uw organisatie, de kerntaak eigenlijk... het internationaal energie, uh, energie, energie, energieagentschap... is om problemen te coördineren in tijden van een tekort aan olie. Toen zijn we begonnen ja. in 1974, Precies. ja dat klopt. Stel nou dat dat tekort er komt. Zou u dan adviseren... ja jongens, nu moeten we toch echt gaan overschakelen op schaliegas? Nou, laten we even kijken naar een, naar een brede plaatje. Dit gaat natuurlijk niet alleen om olie. Het gaat ook om gas en het gaat, het gaat nou ja. om kolen. En dat hangt wel allemaal met elkaar samen. Uh, laat ik één voorbeeld. Ik bedoel te... natuurlijk, stel er komt een energietekort, moeten we dan ja. toch echt serieus eens gaan denken aan schaliegas? Ik denk dat het verstandig is om, uh, om overal ter wereld waar er schaliegas is, er naar te kijken. Maar dat wil niet zeggen dat je er overal ter wereld aan moet gaan boren. Nee. En als we en dat... minder afhankelijk willen worden van Russisch gas? als we minder afhankelijk willen worden van Russisch gas, is het verstandig om als Europa om als Europa te kijken waar de beste mogelijkheden liggen om dat op een verantwoorde manier te doen nou, daar zijn we met, samen met een aantal landen ook aan bezig om dan, wat we dan noemen golden rules, voor de golden age of gas of in goed Nederlands, als je een gouden eeuw van gas wil hebben, dan moet je ook gouden regels hebben ja. en ook om ervoor te zorgen dat die renaissance van steenkool, en nogmaals dat zien we op dit moment ook gebeuren. dat die renaissance van steenkool eigenlijk het gas en het hernieuwbare energie uit de markt drukt, dat daar een einde aan komt. Ja, dus wij, het is echt breder me, precies, dan alleen maar kolen. Want wij in of Nederland kolen. wordt nu ook nog flink geïnvesteerd in kolencentrales in de Groningse Eemshaven. Is dat dat is dus onverstandig eigenlijk denk ik. Maar je ziet het in Duitsland ook gebeuren. Ja. Wij verwachten dat uh, de, de, de groei van steenkool in Europa, dat zal doorgaan tot ongeveer 2017 en daarna stabiliseren. Ja. Maar wereldwijd verwachten wij een, een groei aan gebruik van steenkool ja. die vergelijkbaar is met wat op dit moment gebruikt wordt in Rusland en de Verenigde Staten samen. Is dat verstandig? Uh, dat, is helemaal niet verstandig. dat is helemaal niet verstandig. Want als je kijkt naar wat de meest vervuilende ja. uh, brandstof is... ja, dat is steenkool. Nou, nou bouwen wij hier de steenkolencentrales nog steeds. We stoken goedkoop Amerikaans steenkool... Uh, waar we lage emissierechten over dit alles betalen. De milieubezwaren zijn groot. De burger zelf verdient er ook niet echt aan. Kortom, op korte termijn... schaliegas gaat het niet worden in Europa. Op korte termijn zou ik zeggen... gaan ze even heel goed kijken waar je als Europa naartoe wil... Uh, je hebt te maken met een gasleverancier Nederland, Noorwegen, de, uh, Rusland, maar ook LNG wat een steeds grotere hoeveelheden op de markt aanwe aanwezig is. Kijk waar je naartoe wil en op welke manier dat je je energievoorziening veilig wil stellen. En wat betekent dat? Dat betekent dat u en ik met gebruik van elektriciteit dit soort, dit soort interview kunnen doen op afstand. Dat betekent dat ja. iedereen het knopje kan aandraaien en dat het licht aangaat. En dat iedereen als een gaskachel wil, blijft functioneren, dat als de thermostaat voldoende hoog of laag, dat is wat je wil, dat je gaskachel aanspringt. Dat is, de dat is je energievoorzieningszekerheid. Daar gaat het om. Dank u wel.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 De tentenkampen in Ter Apel en Amsterdam zijn verdwenen, maar de bewoners zijn er nog. Ze zitten in de vluchtkerk, ze zwerven op straat of zitten bij mensen thuis. Bijvoorbeeld bij Marianne Badhoorn. Sander Bartling ging bij haar langs. Hoe heet jij? Ali. Ali. Ja. Waar kom je vandaan? Afghanistan. Afghanistan. En hoe oud ben je? 19. 19. Ja. En jij? Ali. Uit? Afghanistan. Hoe oud? 17. 17. Ja. En jij? Uh, Ali. Uit uh, Afghanistan en uh, 27. Uh, Ali. Dat is verwarrend. Ik heb al vier Ali's. Oh nee, drie Ali's. Is er nog een Ali? Nog een Ali, hallo. Mariana Marianne Badhoorn geeft in haar eengezinswoning in Emmen onderdak aan elf illegale asielzoekers. Ze zijn uitgeprocedeerd en moeten eigenlijk het land verlaten, maar kunnen niet terug. Of ze zitten opnieuw in de procedure en zijn in afwachting daarvan het asielzoekerscentrum uitgezet.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 Hier, er liggen drie bedden. Okay. een stapelbed van drie hoog. Ja, er zit eentje op. Oh onder. nee, eentje, die, die trek je eronder uit, s'avonds. dit is de douche hier. Er staat een rij voor de douche. Zie je? Hier staat een rij voor de douche. Ja, de vroeg. Je moet gewoon in ploegen douchen hier. Tweede trap op. Dit is de, de zolder al. Ja. Matrassen op de grond. Ja. Er ja. past geen bed meer in, dat wil gewoon niet. Het neemt te veel ruimte. Handdoeken overal, kleren, het kan allemaal net. Het kan allemaal net, ja. Hallo. Dat is mevrouw. Zeg maar wie niet, hoor. Maar eigenlijk kan het allemaal net niet. Daarom brengt Marianne Badhoorn af en toe een vluchteling onder bij haar moeder. 74 jaar oud. Waarom heeft u een Afghaans meisje Nasima in huis? Stel je voor dat ik er zo voor zat, hè. En ik moest naar het buitenland vluchten. En ze gooiden mij daar op straat. Nou, dat zou ik ook niet leuk vinden.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 Als ze, als ze mij straffen, dan gooien ze mij maar in de cel. heb je gratis inwoning. Kost een inwoning. Ja, u bent niet strafbaar, hè, dan, natuurlijk. Zijn nee, wel... maar ik ben wel een beetje voorzichtig, hoor, wat ik tegen een ander zeg. Ja? Ja, nu ik dat weet, zeg maar, hè. Ja. Maar er en... zijn altijd mensen die, uh, ja, die verkeerd denken. Dus ik pas wel op ik, uh, wie ik wat vertel, zeg maar. En, en, hoe, dus hier in huis zitten. en hoe weet u dat dan? Wie u, aan wie u wat kunt vertellen? Ja, dat is uh, levenservaringen. Met, uh, met zijn kennis. Mm -hmm. Maar wel de buren bijvoorbeeld? De buren? Nou, gewoon ja, ze, de, de, tegen de buren zei ik... Oh, praat ik aan niet zoveel veel, dagen en zo. En anders zeg ik van, ja, dat is een uh, kennisje, die logeert bij mij. Mm -hmm. ja.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 Serious games, serious business. Dat hoort u dus volgende week. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen, Nederland at karo.nl Straks staatssecretaris Fred Teven wil slachtoffers strafeis laten uitspreken in de rechtszaal. Wat vindt advocaat Gerard Spong daarvan? Eerst nu het ochentumeur van Neil Gunjerli. Durf te verliezen is mijn levensmotto. Behalve jezelf, verlies nooit je eigen waarde. Je eigen waarde is immers niet een waarde die anderen je geven. Waar liggen de eieren, vraag ik aan de vakkenvuller in de supermarkt. Het vierde pad rechts, zegt hij. Nu ben ik slecht in getallen. Bij de derde gang ga ik al twijfelen of dit nou de tweede of de derde gang was... maar ik doe mijn best. Onderweg naar de eieren hoor ik een man schreeuwen tegen zijn vrouw. Wat ben je toch al tut? Je kan al niet koken. en Ga dan niet klagen over wat ik koop. Ja, maar jij leest toch ook kranten, liefje? Ik wil niet dat je de bolognaise saus kant en klaar koopt. Voor hetzelfde geld zit er paardenvlees in. Nou en, dan zit dat erin. Waardeloos mens dat je bent. Je klaagt en zeurt om alles en ondertussen ben je nutteloos. Ik weet dat ik mijn mond moet houden. Maar nog slechter dan slechte mensen... vind ik de zwijgende toeschouwers van het slechte. Dus ik zeg... Nou, dat is ook niet aardig van u. De man kijkt me verantwaardig boos aan en zegt... Waar bemoeien jij je mee? Wie denk je wel dat je bent? Ja, wie denk ik wel dat ik ben? Wie ben ik eigenlijk? Wie kan die vraag zomaar beantwoorden? Het is ook een retorische vraag. Terwijl men zegt, wie denk je wel dat je bent... is men eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd wie je bent. Maar ik loop dan een hele dag rond met die vraag. Wie denk ik wel dat ik ben? Dan denk ik aan de dag dat mijn moeder mij vroeg... wat wil je zijn in het leven? Ze nam me mee naar de keuken en pakte een ei, een aardappel en een koffieboontje. Ze pakte drie pannen... En in de ene stopte ze het ei, in de tweede de aardappel... en in de derde het koffieboontje. Daarna gooiden ze er water bij en brachten alles aan de kook. Het ei werd hard, de aardappel werd zacht... en het koffieboontje, dat veranderde niet alleen zelf, maar ook zijn omgeving. Het water veranderde van kleur, kreeg een andere smaak... en de geur die erbij vrijkwam zorgde dat de snaren van opgewektheid werden geprikkeld. Het koffieboontje maakte duidelijk een evolutie mee... Een ontwikkeling waardoor het anders en beter werd dan het ooit als koffieboontje was. Dus ik keek mij liefdevol aan en zei, wat wil je zijn in je leven? Een ei, een aardappel of een koffieboontje? De vrouw in de supermarkt was overduidelijk een aardappel. De man een ei. En ik, ik wilde een koffieboontje zijn. Maandag het van Hans Beum.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 I'm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 These are the days van Jamie Cullum. Het is uh, vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Slachtoffers van een misdrijf mogen binnenkort in de rechtszaal... zelf vertellen welke straf zij de dader toewensen. Dat staat in een brief die staatssecretaris van Justitie... Fred Teven vandaag naar de Kamer stuurt. Advocaat Gerard Spong, goedemorgen. Goedemorgen. Goed idee van Teven? Nou, ik ben er niet zonder meer op tegen, moet ik heel eerlijk zeggen. Tevens um, schrijft wel aan de Tweede Kamer, en daar moeten we wel even op letten, dat het spreekrecht moet worden uitgebreid en wel zodanig dat slachtoffers en nabestaanden zonder inhoudelijke beperkingen het woord kunnen doen. Ja. Dat ben ik niet met hem eens, de, die kwestie zonder inhoudelijke beperkingen. Maar dat zou het met zich meebrengen dat bijvoorbeeld slachtoffers of nabestaanden ook over het bewijs uh, hun uh, me mee kunnen gaan discussiëren. En daar ja. ben ik wel op tegen. Ja. Maar dat uh, slachtoffers uh, of nabestaanden te kennen geven in hun spreekrecht. dat zij, ik noem maar wat. Uh, bij een moordzaak de verdachte liefst het levenslang. Achter slot en grendel willen zien. Ja, dat is een hele invoelbare emotie. Ja, natuurlijk is dat invoelbaar. En... Maar je krijgt ook een beetje een rare situatie. Want ja, dan, dan roept zo'n nabestaande of slachtoffer dat natuurlijk. Nou, we ja, weten. Allemaal... Wat doet die rechter daar dan mee eigenlijk? Nou, de rechter die die, die, die zal dat ook uh, betrekken in zijn strafmotivering. En in wezen is het een beetje oude wijn nieuwe zakken, want is het natuurlijk helemaal niet zo nieuw zoals Steven dat een beetje probeert voor te stellen. Omdat we allemaal weten uit de slachtofferverklaringen die tot dusver worden afgelegd dat het uh, al gebeurt. Maar wel in omvloerste zin. Dan mm -hmm. uh, wordt al gezegd dat de slachtoffer... In moordzaak is het bijna een standaardzin van elk slachtoffer... of de raadsman van elk slachtoffer... dat het slachtoffer levenslang heeft gekregen... en de dader kennelijk niet. Ja. Nou ben ja, ja. Ik geen, ja, maar nou ben ik geen jurist hè. Maar ja. nou denk ik toch bij ja de rechter die gaat toch onafhankelijk, uh, dat is toch het hele idee van onze rechtspraak ook. Ja, ja, en rechters oordelen nee, onaf... toch onafhankelijk en laten zich verder niet beïnvloeden door wat slachtoffers nee, in die nee, zin nee. vinden. Nee. Dat, maar dat is ook niet, dat bedoelt even ook niet. De, de rechter zal zich ook niet uh, hoeven te laten beïnvloeden. Maar ja. het, de, het slachtoffer kan best wel het recht krijgen om zich uit te spreken. En dat doet in wezen de officier van justitie, die spreekt eigenlijk op dit moment in naam van het slachtoffer, in naam van de samenleving. En daardoor uh -huh. kan de rechter zich laten beïnvloeden, maar dat hoeft niet. Nee. En. Uh, om ons heen gebeurt het al, ik noem maar wat in Duitsland, heb je het systeem wat daar heet de nebenankleger. En dat, die hebben precies hetzelfde recht als wat u voorstelt. Dus op zich ben ik er niet op tegen, maar ik, wil niet, ik geloof wel dat het een slecht idee is als ze zich ook nog met het bewijs gaan bemoeien. Ja, want wat betekent het eigenlijk voor uw werk als advocaat? Dat het, dat het slachtoffer zich ja. uitspreekt, dan ja. niet zo heel veel extra. Ze willen nee? altijd een zwaardere straf, dat is duidelijk. Ja, precies. En advocaten pleiten altijd op een wat lichtere straf, ja. dat is ook duidelijk. Maar, zeg maar de, de druk op u of de tegenstand voor u, die wordt niet groter op deze manier? Ik denk het niet, ik denk dat het reuze meevalt. Je doet je werk als advocaat, wie er ook uh, tegenover je staat. En zoals ik al zei, in, uh, in, in, in de meeste requisitoren betoog van officieren van justitie ligt al het element besloten dat een advocaat zich tegen de voorgestelde strafmaat moet gaan verweren. Ja. En of nou, kijk, laat het even heel concreet noemen... als in een moordzaak een officier van justitie 18 jaar gevangenisstraf eist... en de slachtoffers zeggen, nee, dat is ons te weinig, dat het ja. 20 of 30 zijn... Ja, dat maakt voor de verdediging in beginsel nee. niet zo heel veel uit. Oké, okay, ja. goed. U bent dus niet zonder meer tegen. En nog even een tot, ander kort tot. puntje tot slot: wat ik u wil voorleggen. Verder, justitie-nieuws van vandaag komt van de Raad voor de Rechtspraak. In dagblad Trouw zegt die raad vandaag dat rechters langer over een zaak mogen doen. als ze dat zelf nodig achten. En de raad komt met die uitspraak in reactie op klachten uit de rechtelijke hoek. over de te hoge werkdruk. Is dat een goede zaak? Ja, we zijn gebaat bij kwalitatief hoge ja. rechtspraak. en Dus we moeten niet uh, verzanden in een systeem waarbij de zaken een beetje afgeraffeld worden. En met, met, met ja. de Franse slag naar wordt. Dat kunnen we niet hebben in een rechtsstaat. Oké, okay. nou dan zijn we helemaal bij. Dank u wel. Okay, graag gedaan. Strafrechtadvocaat. Tot zover deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. En u kunt ons volgen op Twitter. Hashtag GMNL Radio. Zometeen na het nieuws. Lijn 1 met Jeroen Wilaert Goedemorgen Jeroen. Waar ben jij? Goedemorgen. Wij zijn in Oudenaarde onder Gent, waar een stralend mooi weer is. En waar morgen Gent, dus de omloop, het nieuwsblad begint. Het is koers, maar eerst nieuws voor Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. In de Chili -carne van Iglo blijkt paardenvlees te zitten... en daarom haalt het concern het product uit de verkoop. Iglo heeft alle producten waar rundvlees in is verwerkt... onderzocht bij de Chili. Die wordt geproduceerd door het Belgische Lunch bleek dat er 2% paarden-DNA in de maaltijd zat. Staatssecretaris Teven wil dat slachtoffers van misdrijven... zich in de rechtszaal kunnen uitlaten over de straf van de dader. Dat is een van de manieren waarop Teven het spreekrecht... van slachtoffers wil uitbreiden. Maatregel die al was aangekondigd in het regeerakkoord. Teven wil ook op andere manieren de positie van het slachtoffer versterken. Ralf Hamers wordt de nieuwe topman van ING. Hij volgt de huidige topman Jan Homme op per 1 oktober. Hamers is 46, is dus op dit moment topman van ING België en Luxemburg. En hij werkt al sinds 1991 bij de banken. De hoge brandstofkosten hebben ertoe geleid dat Air France KLM over vorig jaar een fors verlies heeft geleden. Het verlies was 1,2 miljard euro en dat is veel meer dan werd verwacht. Ook verdiende Air France KLM minder aan het vrachtvervoer vanwege de crisis. En bovendien kostte een reorganisatie meer dan waarop vooraf was gerekend. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Veel huisvrouwen zijn op zoek naar de beurs in Utrecht. En dat levert een file op op de A12 Den Haag richting Utrecht. Twee kilometer tussen Knoop het Oude Rijn en Kanaleneiland. eiland. Op de A27 Gorkom richting Utrecht tussen Knoop het Everding en Nieuwegein. Drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat een file tussen Nijkerk en Knoop het Hoevenlaken van vier kilometer. En de A37 Knoop het Holsloot richting Hogeveen is nog steeds dicht tussen Oosterhesselen en Nieuwlanden door een ongeluk met een vrachtwagen. Melding van het spoor, want door een kapotte spoorbrug hebben reizigers tussen Uitgeest en Wormerveer meer dan een uur vertraging. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen vanuit Oudenaarde, Vlaanderen. In de brasserie van het Centrum Ronde van Vlaanderen zitten we. Zeg maar gewoon Museum Ronde van Vlaanderen, al mag het hier geen museum heten. Achter mij, toch heel muziaal een muur vol met wielertruien, vormen bij een klassiek zitje, bij een oud prachtig kastje. De foto's van Welleer, een en al nostalgie, net als buiten. De robuuste Walburga-toren, prachtig aftekenend tegen de blauwe lucht, met de Vlaamse vlag in top. Het is het Vlaanderen van de ronde. En dan begint het voor mij ook, de schoonheid van de decors, zoals overal, straks ook in Frankrijk, bij de en dat hoort bij het wielrennen, net zoals de hardheid van de koers en de doping. Het is allemaal met elkaar verbonden. Morgen in Nederland toch geen flitsen op de radio. Daarom nu toch maar vanwege het verdriet van Nederland... één lange flits uit Oudenaarde. En ik zeg, doping maakt het niet minder mooi. Doping maakt het niet minder mooi. Daar ga ik zo meteen over praten met een, een drietal zwaargewichten. Rick van Walleghem, oud-journalist... nu directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Rick de Leeuw, vroeger bekend als zanger van Truckner Keks... maar vooral een groot liefhebber van de sport. En Peter Ouwekerk, bekend apotheker. Zekersdeskundige, maar toch ook eh, voormalig wieljournalist. Doping maakt het niet minder mooi. Je kunt erover doorpraten op 0800 1121. Lekker tweeten op hashtag Lijn1. En schitterende mails erover schrijven naar lijn1apenstaatje. NTR.nl. Doe, doe, altijd maar doe, doe, doe, doe, doe, en de regen, niets houdt ons tegen. Het gaat door. Kom door, door. en door, door, door. Met het hart op de pedalen. Van de start tot de finale. We gaan het gaat door, door, door. Dat was Rick de Leeuw, gisteravond in de uh, grote zaal... in het centrum Ronde van Vlaanderen, samen met J.W. Roy. Bezong hij zijn liefde voor de koers voor een zaal vol met oude Flandriëns. Uh, Walter Boks was daar. Uh, nee, Roger de Kok was daar. Roger de Kok was daar. Jo de Roo, de uh, Nederlandse uh, Zeeuwse winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Um, Rick de Leeuw, waarom is het wel mooi, ondanks alles, die zware winter... Uh, met, met, Arms, met armstrong en zo. Ja, ja maar uh, uh, gisteren heb ik uh, door, de, uh, door de snijdende kou, de noordoostenwind... heb ik de muur van uh, gefietst. Als een klein eerbetoon aan het, aan het blad wat gisteren werd gepresenteerd, de muur. En dan voel je alles wat fietsen lelijk en mooi maakt. Uh, uh, je wil daar niet zijn op dat moment... Je wil onder de douche staan na afloop. Dat is eigenlijk de, de grote prijs van de Ronde van Vlaanderen... is de douche na afloop. Je, wil, je, je voelt de elementen, je voelt jezelf... je voelt alles zich samenballen tegen jou. En je moet daar doorheen, je moet er overheen... Je moet, je moet naar de andere kant kijken. En als oude rocker zat je natuurlijk onder de drog. Ik was... was uh, uh, uh, Bij hoge uitzondering was, was, ik, was ik schoon. <laughs> nee, maar... Uh, uh, het, je voelt dat, dat alles balt zich samen tegen jou en je moet je weerstellen Tegen de klim, tegen de kou, tegen de uitputting, tegen de honger... tegen de dorst, tegen de tegenstander. En het is hier koud en morgen wordt het ook koud. Ja. is en dus, dus enige sneeuwval vannacht nog. Dus ik begrijp dat die mensen alles doen, alles mogen... wat, wat, wat, uh, wat binnen bereik is om... Om, ze, om, om dat te bereiken waar, waar, waar ze naartoe willen. en da, da, da is... Dat zweemt al naar het goed praten van doping. Mag niet, hè, Nederland? Uh, nee, maar die, die discussie is een andere dan wat daar op de fiets gebeurt. Ja. Die discussie, daar, wij kunnen een mening hebben daarover. Maar ik denk dat als je in het peloton zit... dan, be, dan doe je dat wat het peloton van je verlangt. En ja, daar hoort, hoort gelukkig, gelukkig, zeg ik alles bij wat niet mag. Want Peter, dat is het, echte, het echte leven concentreert zich in zo'n peloton. En ik vind hem mooi. Het licht en het duister. Het bestaat naast elkaar. Het versterkt elkaar Ik vind juist het, het, het veilige gevoel dat dat op de openbare weg gebeurt. Dus alles is zichtbaar. De, uh, het is niet in de achterkamers van de, van de, van de grote bankaire instituten... Alles wat niet mag is daarin een soort spel samengebald. En dat, dat, dat gaat niet ten koste van de zorg, gaat niet ten koste van de uitkerende pensioenen. Dat is gewoon uh, mannen onder elkaar, tegen elkaar, die, die uh, elkaar te vuur en te zwaard met alles wat mag en wat niet mag bestrijden. Ik vind maar dat... ben jij erbij als de dag ervoor het van tevoren worden geprepareerd door hun soigneurs? Nee, natuurlijk niet. Maar, maar het, het leuke is dat, dat, dat je. Het, het, het is. En, en het is een, een, een weergave van een wereld waarvan we... Eh, het is een, een, een, een microcosmos. Een spiegel van de maatschappij, Rick van Wallachem. Ik kijk u aan. Is dat zo? Nog steeds zo? Uh, de, de woorden zijn van Jean-Marie Leblanc, uh, in de tijd uh, toedirecteur Die zei, en in het Frans klinkt dat altijd uh, zoveel mooier... Uh, Le cyclisme est à image de la vie. Dus dat is een totale afspiegeling van het leven. En wat Rick zegt klopt in die zin. Dat men eens moet rekening houden met de psychologie van, van een coureur. Die dus op alle mogelijke vlakken, op alle mogelijke facetten waaruit dat vak bestaat. Probeert hij 0,1% marge te, uh, te verbeteren ten opzichte van de concurrentie. Op vlak van training, op vlak van leven als een monnik. Op vlak van voeding, techniek. Bezig zijn met parcours, zijn ploeg, etc. In zijn uh, psychologie is het dan ook normaal dat hij op een van de vlakken waar hij meest marginale winst kan boeken, dat hij ook op zoek gaat naar hoe ver kan ik uh, daarin gaan. Dus in die zin is doping, aangelingstekens, normaal. Dus het zou abnormaal zijn, moest die, die, juist omdat ze op zoek zijn naar die zaken, zijn het topsporters. Anders worden ze geen prof. Juist door die ingesteldheid, die zijn zo. Dus het siert hen bijna dat ze op alle mogelijke vlakken op zoek gaan naar nog dat kleine winstje meer om te kunnen winnen. Dat is dat maar misschien op een bepaald moment van een bepaalde grens moet beschermen tegen zichzelf, dat is dan iets anders. Nee, maar, maar altijd de hypocrisie van: God, het is toch niet mogelijk? Toch weer een dopinggeval in het wielrennen. Dus die hypocrisie van, van uh, wij, wij die altijd dachten dat uh, dit clean, maagdelijke mensen waren die met niks anders bezig zijn dan puur met een sport. Nee, nee, het, en het maakt ook daarom deel uit van het menselijke van, van die coureur. Uh, de, de, de wielersport par excellence: alles wat de mens. Uh, typeert in, in goed en kwaad... alles wat hem typeert... in zijn relatie met andere mensen... op het vlak van trouw... Uh, loyaltijd, uh, moed, doorzettingsvermogen... anderzijds verraad... hebzucht... Uh, kantjes er van daar aflopen. Is sport ja, juist, dat is, daar, is, daar is sport juist voor gemaakt. Ja, dat er je... zit, steekt veel schoonheid... in het duister. Maar ik moet daarvoor ook eens even een luisteraar... aan de lijn krijgen, want er wordt natuurlijk al fors gebeld. Check aan de lijn, vertel... Ja, nou volgens mij zit Peter Ouwekerk bij je en volgens mij heeft hij een boek geschreven de geschiedenis van de wielersport. En als ik me goed herinner, dan gaat dat terug tot 1863, waarin de eerste zesdaagse gereden werden. En dan staat er in de krant een foto van de winnaar met zijn dokter en alles wat hij gebruikt heeft erbij <lacht> om zes dagen op de fiets te beleven zitten. Maar wat, is je, wat wil jij ermee beweren, Jack? Wat, zei je? Wat wil je daarmee beweren? Nou, let op. Volgens mij ik haal Peter ik aan uit zijn Daar beweer ik dat doping in de genen van die sport zit. Daar is het mee begonnen. Ja. Dat zet zit er gewoon in. Dat is DNA. Dat krijg je er niet uit. En als ik nu Rick hoor en en en en ja, euh, meneer van en die, die kan het nog iets mooier zeggen. Maar Rick, die die die die. Steek die, die, die, die, die maar in je zak, die raakt hem echt aan. Het is het leven. En die zegt het gauw zoals het is. Ik heb ook in de Mongoliaire mee mogen rijden. Je doet de graaste <laughs> dingen om, om beter te worden. En dat is het. En dat doen die bankdirecteuren ook. Ik heb helemaal gelijk. Ja, maar ik zou, ik en, ik zou, ik zou ik het juist vinden, ik, uh, mooi zeg, vinden... Laten we Rik van Rick de Leo, even... Rick de mag even reageren. Ik zou, het, uh, sport zou een sublimatie moeten zijn van het, van het dagelijks bestaan. Dus ik vind eigenlijk dat je bankdirecteuren wel en wielrenners niet moet aanpakken omdat je ja, dat, bedoel ik, het, dat bedoel ik, maar dat doen we nou net niet Rick! Precies! Wij in ik, heb, ik heb een medestander gevonden! Waar, is, ja. waar, waar, waar Hij zit bestaat. meneer Rijkbouw Groening? Waar zit meneer Rijkbouw Groening? Weet je wat die gedaan heeft? Die heeft zijn centjes in Argos gestopt! Check, check! De... miljoen hè? Ja, die zitten in Argos! En dat probeert je het nu goed mee te maken om daar de doping uit te halen! Die is tegen zich zijn eigen moraal aan het knokken met zijn centjes in Argos. Je bedoelt, je bedoelt de wielenploeg Argos? Ja, Argos is een, een volgens het zover ik het prooi heb gelezen en terug kan, uh, kan halen, is Rijkman Groening een van de grote investeerders in Argos. Ja, misschien doet hij dan toch wat goeds, want bij Argos beweert uh, ja, ze heel schoon te rijden. maar... Maar met vuil geld, bedoel je te zeggen. Ja, je Jack, hij dat is goed. De, precies. Hij, hij, hij, hij heeft, doet, heeft hij doet iets terug. Jack, Jack, dankjewel. Ik ga verder hier met de mensen aan tafel. Het klonk een bijna gepassioneerd, gedrogeerd, maar het klonk ook heel een gepassioneerd. Gepassioneerd betoog, dankjewel daarvoor. Um, ik heb ook een tweet van uh, Jan Bakker, Dit gaat over de NOS. We gaan niet naar NOS zitten afbranden, zeg. Die zegt, uh, de NOS kiest, uh, maar naar goed Nederlands gebruik... voor de Calvinistische oplossing, het vingertje omhoog. Peloton zondig, dus de kijker moet boeten. Mogen wij alsjeblieft zelf bepalen hoe wij in elk geval... letterlijk tegen de zaak Aankijken. Ja, dat is natuurlijk ook uh, iets wat onder de luisteraars leeft. Peter Aukerk, jij werd net ook uh, door Jack al genoemd. Um, hoe sta jij erin? Je bent een Nederlander. Je hebt 30 jaar ongeveer de Tour de France verslagen. Je bent de Ronde van Vlaanderen geweest. Je beleeft hier ook weer de Vlaamse passie. Hoe uh, gelet ook op die, de historische uh, verhalen die je geschreven hebt, hoe sta jij erin? Je hebt ook in de muur bijvoorbeeld uh, die verscheen onder de kop. Ze moeten met hun rotpoten van deze rotsport afblijven. Ook het, het een en ander betoog over wat je zelf vroeger onthuld hebt. Ja, uh... ja precies. Nou, dat, dat zien we dus nooit meer bij de NOS. Dat, maar de, voor mij verandert er niks, hoor. Want ik luisterde en ik keek toch altijd naar de bel, zoals heel veel uh, van onze landgenoten dat hebben gedaan. Niet omdat het daar uh, allemaal gedoogd wordt. En we hebben het over maar... de schoonheid van de sport... en het duister waarmee het contrasteert. Daar nou, gaat het iedereen om. mag fout zijn in de wereld, zei Walter Godefrood... die hier gisteravond ook was. Iedereen mag fout zijn in de wereld, maar er is één categorie... één mini-categorie, want er zijn ongeveer 1500 profrenners... die mogen niet fout zijn in de wereld die moeten beantwoorden aan alle idealen en aan alle idealen en meer dan schoonzoon zijn die hier gesteld worden. En, uh, en dat is de coureur. En de coureur is slechts één pion in een groot spel. Dat gaat om geld. En dat spel dat is al gespeeld inderdaad in de jaren... Uh, in, de, in de 18e eeuw. Uh, de jaren 1860 uh, in die buurt. Uh, hein Verbrugge, onze gemeenschappelijke vriend-vijand... vriend-vijand enzovoorts uh, situatie, uh, de man van de UCI. Die heeft het nog eens een keer haar fijn uitgelegd. Het is begonnen met weddenschappen tussen edellieden in Engeland met hardlopers. En toen werd het wiel uitgevonden en toen gingen ze op de fiets zitten... en er is geld op ingezet om die edellieden meer geld te laten vergaren... en de pineut en de lul, dat was de coureur die op die fiets zat. Toen is dus in 1903 is het Tour de Frans uitgevonden om meer kranten te verkopen. Daarna zijn er meer uh, toeristische reizen gekomen. Daarna in 1913 sport. kwam de Ronde van Vlaanderen. Uh, in 1913 kwam de Ronde van Vlaanderen. En die met, passie met Elke industrie. Ook als promotiemiddel voor de krant. Ja. Elke industrie ja. heeft geld vergaard dankzij de coureur. Over de ruggen van de coureur. Er is één categorie die altijd de lul is, dat zijn de coureurs. En ik ben het helemaal met Rick. Allebei de rikken trouwens. Eens dat, er zijn veel rikken vandaag. <laughs> dat, dat je grenzen... Als er spelregels, sport wordt gespeeld, ze dus moeten spelregels zijn. Als je betrapt wordt, dan moet je gestraft worden. Enzovoort. Maar ik vind dat het meer clementie met het lot van de coureur moet Vergevingsgezind, worden. Vergevingsgezind. Uh, enige clementie. Van Peter, Peter van Petergeum. De wedstrijddirecteur van morgen. Omloopend Nieuwsblad. Voormalig uh, Renner. Die zegt uh, in het Nieuwsblad vandaag. Uh, je kunt je niet voorstellen hoeveel volk er langs mijn deur passeert... waar ook ook de omloop het Nieuwsblad voorbij komt. Van die echte die ongeduldig vragen... waarom niet parcours nog niet helemaal aangeduid is. Die zegt even verderop... en die wielertoeristen weten ook geef, mij, ook... geef mij doping... maar ik zal niet zo goed rijden als een prof... van een ezel maak je geen koerspaard. Rick van Wallachem. Ja, voilà, dat, dat is zo ten eerste uh, wat betreft de omloop... Uh, het Nieuwsblad morgen... Uh, het, het uh, Sint-Pietersplein in Gent morgen... bij de start weer bomvol... Ten tweede, ik weet Allemaal naïeve mensen? Nee, dus die, die, die kunnen onderscheid maken tussen de, de essentie en, en vooral de heisa die er vooral gemaakt wordt in de media over die toestanden. Maar de grote massa in Vlaanderen... Laat zich de liefde uh, niet die, afnemen. Nee, dus die, die Calvinistische trek, wij zijn uh, tenminste warme, gezellige, hypocriete, jezuïten die uh, in de beste katholieke traditie, dus uh, je gaat te bichten. ...en dan ben je van al je zonden af... ...en dan ga je weer maar lekker gaan zondigen... ...en that's the spirit, zo ga je door het leven. ...in plaats van altijd die bezwarende... Uh, uh, ...instelling van, uh, van die Calvinisten... ...het is ook met Armstrong... ...is er uh, van de kant... ...geld bijgekomen... ...maar ook een heel andere attitude... ...tegenover die romantiek van de wielersport... De, in, in, de, een, in C, een katholieke sport. Uh, Italië, Spanje, uh, Vlaanderen ook. Baskeland, wat weet je meer, Bretagne, zeer katholiek. En in die zin ook zeer. Vaticaans, uh, uh, Vaticaanstad als grote wielernatie, uh, uiteraard. De, dus, niemand en zo, en, en nu, niemand zo vreselijk gedrogeerd uh, als de paus. Maar nu plots ko kom, komen die landen met die dubbele moraal. Dus enerzijds van uh, het moet allemaal helemaal ja. proper enzovoort. En wat ik vooral zou uh, willen zeggen is: het gaat over twee zaken. Het gaat over schuld en over gradatie. Ten eerste, ook in het geval van, van Armstrong, je hebt op een bepaald moment, in een bepaald tijdvak, een bepaald controlesysteem waarmee hij niet gepakt wordt. Ja, dan moet je zeggen, oké, okay, er is geen schuld. Ten tweede, als er wel schuld is, dan moet je eens gaan kijken, moet je die man niet gaan, gaan brandmerken als een soort uh, uh, uh, crimineel. Uh, hij is met, met de grootste zonde van Israël beladen geweest als een uh, psychopaat, sociopaat en wat weet ik meer. Alsjeblieft kan het, kan het even, ook eventjes ook objectief. In die zin dat uh, hij, hij zat niet in mijn zakken. Hij heeft proberen koersen te winnen en dat voor bepaalde zaken gedaan. Weer in die psychologie van de coureur. Maar zoals de, de bankier, de investmentbankers en zo. Ja, die hebben gezorgd voor faillissementen. En, en dat voelen de mensen op een spaarrekening. Ik dat heb geen zijn... last gehad van Armstrong zijn EPO-gebruik. Dat zijn de gradaties. Ik denk dat je... Alle gradaties moet belichten. Tweet van Tembo. Zouden die wielervaders de doop ook aan hun eigen kids geven? Moet je de doop ook aan de kids geven? Nou, Rick, Rick de Leeuw, is dat is het een vraag voor jou? Zou ik, dit... ik weet niet of Armstrong de dopage van zijn vader gekregen heeft. Dus ik weet niet in hoeverre deze vraag interessant is. Wie is de vader? Ja, heeft ook Die vader die was al heel erg lang verdwenen. Meneer Gundersen heette die. Een tweet van rubber-eind. Oude Grieken gebruikten al doping. Doping is van alle sporten. Alleen geen sport die zoveel gecontroleerd wordt dan het. Dat, dat is ook weer een, een, een straffe vaststelling, denk ik. Over gradaties ja, gesproken. Het is een vaststelling, ook die houtsnijd. Uh, er kunnen daar cijfers op geplakt worden. Uh, het gaat over bloedpaspoorten die nu massaal zijn ingevoerd in de wielersport. Ik dacht, uh, internationaal over heel de wereld bekeken zijn er in het basketbal, en dat is in bepaalde landen een niet onbelangrijk sport, zijn er acht bloedpaspoorten nu uh, in, in omloop. Dus uh, in die zin worden inderdaad ook twee maanden twee, twee gewichten, omdat inderdaad de historiek van het wielrennen heeft daar altijd mee te maken gehad, ook duursport en zo dus het is logisch dat er ook vlugger gegrepen wordt naar, naar allerhande middelen om het uh, te kunnen maken maar het is ook op dat vlak is er een enorme discriminatie, laat, laat ons eerlijk zijn en het WADA uh, van wie men ooit ook wel eens het proces uh, zal maken, mag, mag ook eens in zijn eigen boezem kijken op dat vlak uh, bijvoorbeeld, uh, denkt u in, in Jamaica bijvoorbeeld... Uh, waar, waar al die, die daar groeiende sprinters aan de bomen, heb ik zo de indruk. Dus, of er zit daar iets in het water. En uh, in het DNA. In Kenia, ja. Uh, Zware hoe, hoe opdracht. Hoe zit het? Het het, het, het, KADA, het Keniaanse antidopingagentschap. Bestaat dat? Doen die systematische controles? Het JADA het, het, het in Jamaica of zo? Ik, ik weet daar niks vanaf. Er gebeurt juist niks niet met dal op. Er zijn doel. nogal wat verschillen. Ik pak eens een oud boekje erbij van Jan-Emil Dalen, Een uh, schrijver... Uit de late jaren 60, die geheel eh, eigenstandig eh, een boekje uitbracht, Strijd in de wielensport. En ik citeer daaruit: eh, Banketiel gebruikt dikwijls een combinatie van amfetamines en morfine. Die kerel rijdt daar al jaren mee, maar zijn klasse kan je niemand inspuiten. Dat, uh, daarmee citeerde uh, Jan-Emil Dalen een renner uh, die ook mensen noemde als kokkers, de pruimen, brandlaard, ransens, banketiel en paltig. Je, je kent toch het verhaal van, van banketiel, zijnde anketiel, uh, die dus openlijk uitkwam voor zijn dopinggebruik en de toenmalige president Charles de Gaulle werd daarmee geconfronteerd door iemand van uh, meneer de president, die onderdaan hier toch, uh, open en bloot, die, zegt, uh, die gebruikt doping, dopaar, uh, dopage, c'est quoi ça le dopage, zei uh, de president, de goal. Hij er tenminste voor dat de Marseillaise geregeld gespeeld wordt. Dus het is een goeie, zei de goal zo. aan ja. de telefoon, vertel. Goedemorgen. Ja, ik begrijp de discriminatie niet. Want daar gaat het over namelijk, hè. Sporters mogen niet, uh, geen doping gebruiken, mogen daar ook niet over liegen. Nou, ben ik het niet eens. Um, en dan wordt dan besluit men dus om zuiver te zijn met de uitzendingen daarover. Dan vraag ik me af waarom ik iedere keer bijvoorbeeld de minister-president op de televisie zie, of Samsung, of een van die andere fissuren, of bankdirecteuren. Ze liegen als ze ademhalen en iedereen vecht erom om een praatje met ze te mogen maken. Ik vind het gewoon hetzelfde moeten blijven van de sport als ze die andere dingen wel tonen. Dat is gewoon niet eerlijk. Ja, en waar gaat u morgen toch kijken? Waar, waar u het Absoluut. Ook... Als waar u het ook kunt vinden? Werk, ik werk ook. En natuurlijk ga ik kijken naar... Mijn mannen niet kijken naar alle sporten enzovoort. En we weten dat er doping gebruikt worden... en andere akelige trucken uitgehaald worden. Maar het blijft gewoon leuk om naar te kijken naar de sport. En het is soms helemaal niet leuk om te kijken... en te luisteren naar programma's in de politiek. Want nogmaals, ze liegen als een gek. en uh, dus, dus dat vind ik gewoon... Je moet of het een of het ander... Of je gooit die gasten die ons voorstaan te liegen er ook uit... Of je blijft gewoon lekker naar de sport kijken. Dus je stelt ja, eigenlijk voor minder uitzendingen uit de Tweede Kamer. voorbeeld, want je weet dat Of alleen toch maar gedopeerd. Is. Je moet ja. vertrouwen en lekker veel sport En daar kan je heerlijk van genieten. En, en wielrennen is ook fantastisch door de mooie dingen die je onderweg ook ziet. Nou ja, en ook sport, ja, vind ik Het Dus leven met een als. Maar u zegt, u zegt eigenlijk, dit, uh, het gaat over een soort van ongelijke behandeling... van renners en bankiers. Ja. En ondanks de doping, hoe vervelend dat ook ja. is... blijft het mooi. Ja, want kijk, de mensen die heel rijk zijn, om nou maar zo vol te nemen... Okay. die kunnen het beste eten gebruiken en de beste perswarging en weet ik wat. En als ze dat dan toch nog fout doen, dan worden ze er niet op aangesproken. Deze mensen doen gewoon een vak. Want zo is het natuurlijk wel. En, uh, en een heel zwaar vak ook nog. Een heel hard vak. Een heel hard vak. En ze vaak... kunnen net als de voetballers en de andere sporters... een bepaalde periode mee. Ik zeg niet dat je je suf moet slikken. Hè? Dat, dat helemaal niet. Als het zou kunnen... Uh, als, als je met z'n allen op de maan woont en weet ik veel wat. Als het zou kunnen zonder doping is het natuurlijk fantastisch. En ze moeten absoluut proberen... om, uh, om die mensen die uh, het meeste geld weer hebben... Zoals Armstrong om de beste doping te vinden. Die moet dus echt proberen eruit de, uit de schiften Waarom? En te schiften. Waarom? Waarom? Nou, omdat ook dat dan ongelijkheid is natuurlijk. Ja, maar he? Het, het, het, het leuke van sport is die... dat er eentje de beste is. En dat is dan ongelijk. <laughs> het is juist mooi dat, dat, dat je... Dat een, een, een, een lichaam wat, wat al zo goed is, ook nog eens die, die ja. doping aan kan. En, en dat die mix van dingen die wel mogen en niet mogen, daar komt ook uiteindelijk een winnaar uit. Dat is toch, dat is toch de essentie? Ik vind het geweldig dat ze dat durven doen. Zoals jan emil Dalen die renner citeerde: Een klasse kan je niemand inspuiten. Van een ezel maak je geen renpaar. Dank je voor de telefoon. Um, Rick van Walligen, nog even één kwestie. Ik heb dus nog een ander boek. Dat is een boek van een Engelse schrijver. Uh, dat heb jij vertaald over Eddy Merks. En ja, daar op, is Eddy Merks niet blij mee. En Eddy, dat was een goede kameraad van je, maar nu niet meer. Wel, het, het zeer uh, eigenaardige deed zich voor tijdens een, een tv-uitzending... ...dat ik juist probeer uh, wat wij hier nu doen... Uh, ...de wielersport en, en die atleet te verdedigen. Ik zei, ja, Merckx is ook drie keer hard gepakt. Ik bedoel, that's a fact. Dat, dat is zo. Hij is drie keer tegen de dopinglamp gelopen en ik voeg er meteen aan toe, want dat was de stelling niet van, maar je denkt toch niet dat Merks de, de beste was, omdat hij betere pillen had of een betere apotheker of een betere dokter weet je waarom dat hij de beste was? Omdat hij de beste was, dus ik zeg dat in die uitzending nu, wat heeft Merks overgebriefd gekregen van, van wat hij hem zegt, dat hij drie keer gepakt geweest bent, en daar zijn ze weer enzovoort, ik zeg juist, potverdorie dat het niet daarom gaat in eerste instantie en, en dan, dan kun je ook omdat er sprake geweest is van Tweede Kamer en uitzendingen en, en regeringsvormingen waar men wellicht me, me ook amfitamines. is Neemt enzovoort, ja dan de, de, doen geruchten de ronde dat Winston Churchill de, de, de Tweede Wereldoorlog gewonnen heeft op, uh, met behulp van amfitamines. Dus nou, in zijn ieder geval, er is dus een piloot ja. hè, en ook een heleboel militairen die op Omaha Beach landen op 6 juni 1944, zaten onder den drog. Ja. de drog. De Eerste zijn... Wereldoorlog is gevochten ge, ge, ge op cocaïne, uh, geleverd door de Nederlandse cocaïnefabriek er was een fabriek in Amsterdam die cocaïnepillen leverde aan de legers... zowel van de ene als de andere kant. Toen was Nederland nog een, een, een, een, in ieder geval een redelijk denkend land. Ik stel dat is, voor dat Churchill <laughs> zijn overwinning in de Tweede Wereldoorlog inlevert... en dat die ja. uh, postuum uh, wordt toegekend aan, aan Dolf. Petraalkerk nog even... Dankzij de drog zijn we nu bevrijd. Wonen wij in de bevrijde lage landen. En niemand is gestraft. Een heleboel van die jongens die onder de drog zaten... stierven in de loopgraven of ja. op de stranden. Dat Rudy mailt hulde aan de Vlamingen. Zij verstaan de heroïek. En Martijn Dekker vraagt zich af... zijn wij kijkers niet verslaafd aan doping? Goed, kun je je ook afvragen. Wij vroegen ons af of het eigenlijk niet allemaal bij elkaar hoort. En morgen is het gewoon koers. In de schoonheid, in de lichtheid en in het duister. Ik dank jullie allemaal wel. <laughs> Dit was lijn 1 uit Arnhem. Dank je wel. Dan kom je tot. Twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. P van de A politica Sipi de Jong werkt in de jaren 70 en 80 aan de opbouw van goede ouderenzorg. Nu dreigt haar eigen partij die ouderenzorg uit te kleden. Ouderen kunnen best langer thuis blijven, vindt het kabinet. Voor hulp moeten ze aankloppen bij familie- en thuiszorg. Oud-staatssecretaris Sipi de Jong over ouderwoorden en ouderenzorg. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.